bij verschillende bom in Jakarta zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt, onder wie drie Nederlanders. Van die drie zijn er twee zwaar gewond. Ze worden geopereerd. De aanslagen vonden vlak na elkaar plaats in twee luxe hotels in het centrum van de Indonesische hoofdstad. De eerste explosie was in het Ritz Carlton, de tweede in het Marriott Hotel. In beide hotels zijn de eetzalen verwoest. De hotels liggen in dezelfde straat, zo'n 200 meter van elkaar... Onder de doden zijn volgens de politie van Jakarta vier buitenlanders. Wie achter de explosies zit, is nog niet duidelijk. In 2003 was er ook een aanslag op het Marriott Hotel, waarbij twaalf mensen omkwamen. Die bomaanslag was gepleegd door moslim-extremisten. Voor de coalitietroepen in Afghanistan is juli nu al de bloedigste maand. Dat blijkt uit cijfers van CNN. Gisteren sneuvelde een Canadese militair. Hij is de 47ste westerse dode deze maand. Het hoge dodental komt vooral door operatie Kanjar... een offensief tegen de Taliban in de provincie Helmand in het zuiden. Met name Amerika en Groot-Brittannië leiden daar zware verliezen. Bij Kijkduin is gistermiddag door de reddingsbrigade vergeefs gezocht naar een zwemster. Drie vrouwen zeggen dat ze haar kopje onder hebben zien gaan. De kustwacht sluit niet uit dat de vrouwen iets anders in het water hebben gezien. Want in het gebied is tot nu toe niemand als vermiste opgegeven. De Mexicaanse griep verspreidt zich zo snel dat het niet meer lukt om alle besmettingen te registreren. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Begin deze maand waren er ruim 94.000 gevallen bekend. Maar er zijn volgens de WHO aanzienlijk meer mensen ziek. Ook omdat veel mensen met griepverschijnselen zich niet bij een arts melden. Het weer vanuit het zuiden en westen, enkele regen- en onweersbuien met plaatselijk veel neerslag, windstoten en hagel...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 Voor por favor.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 I'm shaken by my sight, couldn't sleep, couldn't keep quiet secrets on the wind.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 Thank <music> you. We'll <laughs> Ba-da-da-da. <music>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 ja door, door invloeden van uh, hele bekende gitaristen in die tijd zoals uh, Charlie Christian en Wes Montgomery begon hij in uh, de 60er jaren het spelen van jazz. Nou ja, hij speelde onder andere met een grootheid als uh, Miles Davis en uh, was begeleider bij Lou Donaldson. Nou ja, in die tijd uh, ontwikkelde hij zich echt als beste, een van de beste jazzgitaristen in de wereld en in 1970 uh, of in de 70 jaar